Lewin met het NOS Journaal. De topadviseur van de Britse premier Johnson weigert op te stappen. Cummings ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Hij is na de lockdown nog twee keer het land doorgereisd om zijn ouders te bezoeken... terwijl werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen familie te bezoeken. De oppositie eist een aftreden en een officieel onderzoek. Zelf zegt hij dat hij niets verkeerd heeft gedaan.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 Er is een run ontstaan op chemische toiletten, schuurtentjes en mobiele douches. Dat zeggen twee buitensportwinkels tegen tv-programma Kassa. Met zo'n tentje en een chemisch toilet hoeven kampeerders geen gebruik te maken van de sanitaire gebouwen op campings. Deze zijn nog gesloten tot 1 juli vanwege het coronavirus. Volgens de Vrijbuiten is de verkoop van chemische toiletten vervijfvoudigd. Het weer vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en af en toe wat regen. Het meest in de noordelijke helft van het land. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom...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 voor zaterdagavond op VCFN Down. You've got it locked to the Night Walk with Mario Zanford. Are you ready? On CFM. Hele goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zand. en iedere zaterdagavond van 9 tot in de zijn we bij Met de nieuwste stuurtje. Het beste van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laat je show nieuws, de party update en natuurlijk de team boven beste platen van het dansvloer. Nou ja, het is meer uh, hè, de, de corona uh, uh, thuisvloer. Want ja, uh, warming home parties, uh, thuisparties, quarantaineparties. Uh, dat is het een beetje, hè? want de anderhalve meter is nog steeds van kracht... Die blijft waarschijnlijk ook wel het, nou ja, waarschijnlijk. Zeker weten, het hele jaar blijft die uh, waarschijnlijk bestaan. Gewoon bestaan, anderhalve meter afstand. Uh, straks uh, vanaf 1 juni uh, mondkapjes in het openbaar vervoer. Ja, nog steeds coronatijd hè. Maar wel op zaterdagavond, lekker muziek op de radio. We horen muziek van Black Crown met Tonight. Onderweg zo meteen uh, South Soul Symphony. Ook Francis Overcast en Kenny Doop komen ernaar. Waar is die? Macri met Piano Groove. Ik zeg een hele goede avond. I yeah. Zes ze Dan ken hij dood met I Ate. Heeft je het gehoord hebt, maar... Uh, Zang Die grote wereld, dit jekke jekke. Ik weet niet of je het kent, maar... waarschijnlijk heb je hem ook wel in nieuwe houseversies uh, meegemaakt. Uh, die is overleden na een lang ziekenbed, Ziektebed, moet ik zeggen. En uh, door hand handgeschreven liedtekst Die brengt op een veiling... let op, 84.000 euro op. Ja, voor een tekstje. Wat hij even uit de losse hand heeft geschreven... Dat brengt een hoop geld op. Dus, uh, eh, cute business voor Bono dat in coronatijd. Want optreden doen ze tegenwoordig niet meer, hè. Ja, via streams dan. Want uh, ja, optreden voor publiek, dat mag nog eventjes niet. Straks uh, uh, mag dat dan ik, voor maximaal 100 mensen. Maar ja, als je dan het personeel en de crew erbij rekent... dan hou je denk ik iets van uh, 80 man over. Nou, nog niet eens, want alleen de beveiliging in de psychodome bijvoorbeeld... ja, 30 man beveiliging. En dan nog de crew, en ik denk dat de veertig man binnen mag komen. En uh, ja, Lara Del Rey die heeft een nieuwe album aangekondigd. Haalt uit naar de critici, want die hadden weer wat te klagen natuurlijk. En uh, ja, de weekend die verplaatst zijn hele tour naar 2021. En hij komt nog steeds naar Amsterdam, heeft hij gezegd. Dus dat is wel erg positief. Zie je, we hebben antwoord antwoord zaterdagavond. Lekkerste hit op de radio. Aangezien je thuis moet blijven. Wat dacht je van Daniel? Rakjeuk En Avan met Gold. <tied> what you get. Want some more? My body, I collision i'll pride and control. I'm Dat was muziek van uh, geen idee. We got it. Dit is een, een white labeltje. Ik heb hem gekregen. Nou ja, gekregen. Toegestuurd gekregen op de mail. En het, uh, het klinkt goed. En het gaat zeker goed scoren. Want uh, volgens mij heb ik hem al uh, in Amerika en in Engeland voorbij horen komen. We got it. En uh, daarvoor horen we Moon Rocket Houston Paula met de uh, Repro City. Ik weet het gehoord, hè? Maar de vakbonden van de buitengewone opsporingsambtenaars. Dat zijn die BOA's organiseren acties in meerdere steden omdat er steeds meer geweld wordt gebruikt tegen handhavers. Zo maakt de BOA-bond uh, gisteravond bekend. Op 26 mei wordt er in ieder geval gedemonstreerd in Amsterdam en Den Haag. Terwijl handhavers op 1 juni in meerdere steden geen bonnen gaan uitschrijven. Ja, iets wat voor te zeggen natuurlijk. Dat uh, hè, van de week hoor ik dat ook weer in de Muiden. Een handhaver die uh, zag een paar jongeren op een, op een pier. Nou ja, de pier in Amsterdam in, in de Muiden is er maar één volgens mij. Die wilde eraf springen en dan zei hij wat van. En toen kreeg hij een volle stomp op zijn bek. Om het maar zo grof te zeggen. En hij moest uiteindelijk naar uit het ziekenhuis. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Uh, ik heb eens gekeken hoe die boa's uh, te werk gaan. En ik moet zeggen. Af en toe vraag je gewoon om klappen. Je kan ook gewoon een normale gesprek aangaan. Respect tonen voor andere mensen. Of ze zich nou wel of niet aan de regels houden. Daar kan je over praten. Maar als je meteen... Ja, dan sommige mensen die zijn nogal erg... Uh, ja, die gaan meteen slaan. Is ook niet de goede manier. Maar uh, ja, zeker in Amsterdam, als je gaat vragen de aan de ordica in Amsterdam, toen ze nog open waren. Van, uh, wat heb je liever? Hulp uh, van een politieagent of van, uh, van een BOA, zeggen ze allemaal van de politie, want een Boa dan kan je niet mee praten. Ik zeg natuurlijk niet alle Boa's, en dat zeggen we allemaal niet. Maar 9 van de 10 BOA's. Die zijn vroeger op school gepest. En die dragen een pakkie en die denken meteen dat ze de koning zijn. Dus ja, af en toe snap ik wel dat ze. Uh, ik heb ze een paar keer te werk gezien. En dan denk ik van, ja, ik snap het. Dat sommige mensen wel en sommige jongeren dan. Want jongeren zijn het vervelendste. Je moet je aan de regels houden. Maar ja, af en toe is het ook moeilijk. Maar je kan ook gewoon een gesprek aangaan met de jongens. Maar sommige boa's handhaving die kunnen dat gewoon niet. In ieder geval, zaterdagavond. Je luistert naar de muziek op de radio. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. En niet naar slap gehouden. luisteren van mij? Bedankt voor de muziek van Farrak Dawn en Anthony Valdez Met By My Side. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. The next. Sure. Nothing to me. De derde Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de beste clubs uit Italië. Met DJ Kelly live uit zijn, uh, uit zijn home studio. Maar nu is het eerst even tijd voor de Nightwalk 10. In elke er erg populair. In de quarantaine parties en uh, ja, in de hitlijsten, de dance-hitlijsten. Deze week op 10 King Joshua met de Professional Window albumen. Jaren 90 in een nieuw jasje. Op 9 Hurden Days met Everything. Op 8 Armand van Helden, Herve en Solardo met Power of Bass. Op 7, Earthen Day met Soul Shaking. En op 6, Nick Van Chuliet met de Work, Move Your Body. Op 5, Milo en Klepto met Drop The Pressure. Op 4, Max Chapman en 3-6 met Make A Move. Op 3, ook weer een plaatje van Earthen Days met Just Be Good To Me. Allemaal oude hits uit de jaren negentig in een nieuw jasje hebt. Op 2 deze bij ik Farik Dawn en Anthony Valdes met By My Side. Die heb je zojuist gehoord hebt. Deze week op één plaat die grijs is gedraaid. Vorige week draaide ik hem wel vanavond, ga ik hem niet draaien. Nummer 1, het draait ook ten deze week nog steeds Heller and Farley project met Ultra Flavor. Dan is de David Pang Extended. Maar ik heb een andere plaat voor je nieuwe muziek van Softbow nu met I Don't Care. I I just can't <laughs> It's all on you. Zometeen het nieuws en weer. Dat is de tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we natuurlijk Zoals altijd, helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit de Italië. Met DJ Cavascali. En voor nu nog even muziek. Onderweg zometeen half de klok. Where's the love? Wanneer is die Black Crown alweer? Ja, alweer. Want ze, ze brengen pak een beter. Uh, ja, er zijn zoveel oude nummers gemaakt. Dus uh, ze kunnen het eigenlijk dagelijks doen. Maar ze hebben ook andere dingen. Maar uh, eh bijna. Wekelijks, maandelijks komen ze met nieuwe plaat uit. Black Crown en Mark Russo met I Want To Thank You. Ik zeg tot zometeen na de break. I Oh, FM Zandvoort. Zandvoort.